Zes uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. AG in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 80 er raakten 230 mensen gewond. De bommen ontploften tijdens een demonstratie van duizenden hazaren... die eisten dat er hoogspanningsmasten worden gebouwd... in de dorpen en steden waar ze wonen. Veel van hen hebben nu geen elektriciteit. Het is de zwaarste aanslag in Kabul sinds april. Toen kwamen er 64 mensen om het leven... toen een terrorist zichzelf opblies en een ander het vuur opende. Terugbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag opgeheist. Turkije heeft een neef van de islamitische geestelijke Gulen gearresteerd, melden verschillende Turkse media. Toem in Ankara gaf de opdracht voor de arrestatie. Fethullah Gulen, die in Amerika woont, wordt door president Erdogan gezien als de aandachter van de mislukte koging vorige week. Hij wilde de Verenigde Staten uitleveren. Amerikaanse van zaken Kerry heeft gezegd dat hij bereid is mee te werken aan een onderzoek naar Gulen, maar niet voor Turkije met bewijzen komt voor zijn betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep. Zo'n 15.000 Fransen hebben zich gemeld voor een functie als vrijwilliger bij de politie, zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze reageren op de oproep van president Hollande. Na de aanslag in Nice vroegen jonge mensen om te helpen. Ze zullen worden getraind in het omgaan met terrorisme-dreiging en worden ingezet als reservist. Ahold mag het Belgische Delhaize overnemen. Amerikaanse markttoezichthouder Federal Trade Commission geeft toestemming voor het samengaan van de twee supermarktconcerns. Ahold en Delhaize moesten van de toezichthouder 86 winkels verkopen in de VS, omdat het concern anders te machtig zou worden. Die deal is nu rond. Het nieuwe aandeel Ahold Delhaize is vanaf maandag verhandelbaar op de beurzen in Amsterdam en in Brussel. Het weer, zon en wonken, wolken wisselen elkaar af. De temperaturen lopen uiteen van 23 graden op Tessel tot 28 in het oosten van het land. Later vandaag neemt de kans op een stevige regen of onweersbui toe. Morgen wordt het met 25 tot 28 graden warmer... is er meer ruimte voor de zon en is er minder kans op regen. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu, entertainment for you. When I need motivation, my one solution is my queen. Cause she's stays strong, yeah, yeah. She is always in my corner right there girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say do you need me do you think I'm prettier? do I make you feel like cheating I'm like no not really cause oh I think that I found myself a cheerleader. Omi, oftewel Omi, en uh, Shirley. De ja, dat was uh, nog uh, ja, een zomerrit van vorig jaar, natuurlijk. En uh, ja, uh, hij blijft heerlijk. We gaan uh, een ander zomersplaatje draaien. Dat is uh, Nicky Jam en Enrique Iglesias. En uh, ja, je raadt het al. El Pardon, ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes ik que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida wat ik fue doen. cena que te llevo a la luna y yo no wat ik moet doen. Ik weet Jim, Enrique Iglesias en El hier bij 106.9. En dat allemaal vanuit Zandvoort. Tot de klokjes van 7 uur is dit eh, ondergetekende En Bij u, ja, Zandvoortse zender. Om het zo, zo te zeggen. We gaan lekker verder met, eh, ja, uh, uh, Mark Anthony en. Uh, ja, Pitbull. En ze hebben het over Rain Over Me. En zo dadelijk natuurlijk uh, ja, eventjes uh, telefonisch contact met Lian En uh, ja, zij, had, uh, zij, zij hebben nummer uitgebracht. En uh, ja, ik doe het niet, zegt ze dan. Ja, ik doe het niet. Nou, we zullen het dadelijk zien. Mark Anthony en uh, Pitbull. Rain Over Me.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 regen dan. Ja, een klein beetje is genoeg om, om een beetje verkoeling te zoeken natuurlijk met deze zomerse dagen, heerlijk. Ja, en uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan uh, lekker de drie op rij van Fred Heij draaien. Ik zou zeggen, geniet ervan. De drie op rij van Fred Heij. Cherry, dearest one, you give me strength to carry on. Despite all the difficulties, our time is right at hand. Remember where we're coming from, you've been patient for so long. But it won't always be like this, now it's our day of blessing. 中文字幕志愿者 Lecker. Stuck on you Got this feeling down deep in my soul That I just can't lose Yes, I'm on. I'll be with you to the end Yes, I'm on my way Mighty glad you stayed Stuck on you Been a fool too long, I guess it's time for me to come home Yes, I'm on my way oh, oh, oh. So hard to see that a woman like you can wait around for a man like me Yes, I'm on my way I'm mighty glad to stay Zo dat waren ze dan weer de drie op rij van uh, Fred Heij. Ja, we begonnen met Jimmy Cliff en uh, Cry No More. En in uh, vervolg, uh, de tweede was Nazareth en Love Hurts. Uh, het vervlogen jaren, de jaren 70, En Line Ritchie uh, samen met uh, Darius Rucker en uh, Stakan We gaan lekker verder en uh, dat doen we met de Nederlandstalige hit van uh, Frans Duits. En ja, lekker samen op het strand.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 We gaan het strand, lopen we door het zand. Niemand zal ons ooit nog scheiden, genieten van de zon aan de horizon. Onze liefde die zal blijven. Stond het me stil, dat is wat ik wil. Elk jaar wil ik dit beleven. Wat hebben we lol. Niets is onze dood. Je bent waar ik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 Wat blijft het toch een heerlijk nummer, hè? Frans Duits en uh, samen op het strand nou, met dit weer is dat helemaal niet, uh, niet zo erg. Ik zou zeggen, uh, een hele goede avond, uh, Lien. Een goede avond. Hallo. Nou, ja, je zou eigenlijk eerst, eerst gekomen zijn, hè, naar de studio. Ja, ja. ja, inderdaad, inderdaad. Maar ja, vanwege de drukte... Ja, precies, vanwege de drukte uh, kon ik helaas niet komen. Dus uh, je houdt er nog een van me te goed. Ja, nou ja, ik had het er net al over, je hebt een single uitgebracht, ik doe het niet. Nou ja, ja. Ik, ik heb het wel gedaan, ik heb je gewoon gebeld. Ja. Goed hoor van je. Hey, even over het nummer. Hoe is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen dat je, ja, het klinkt Thomas, het klinkt maar ook een beetje eigenwijs. Ja, dat is precies hoe ik ben. Oké. Okay. Ja, zo ben ik ook. Zo op mijn eigen lijst, ja. korte ja. ja, krachtig. Hoe is, het, hoe is het er weer tot stand gekomen? Ja, ken, ja. Bram Koning heeft het geschreven, hè? Ja. Jeroen Dirk, zij heeft het geproduceerd. Er zijn best wel namen in Nederland. En ja, ja, Bram en ik, die kennen elkaar ook al jaren. En toen zeiden we al van, ja, we moeten iets uitbrengen. En uh, dat heeft een paar jaartjes geduurd tot afgelopen, uh, uh, afgelopen winter. Toen zeiden we van ja, nu moet er echt wel iets gaan gebeuren. We moeten iets op plaats gaan zetten. Ja. En, uh, en toen is hij een paar keer met me mee geweest ook, Bram, naar optredens toe. En uh, nou ja, daar heb je allerlei fans om je heen lopen. En toen zei hij, maak nou zijn keuze. En toen zei ik echt zo letterlijk en vergeurlijk, ik doe het niet. Oké, okay. en dat is de titel geworden. En dat heeft hij meegenomen in dit nummer. Ja, dit nummer gaat natuurlijk eigenlijk letterlijk een beetje over uh, een, een, een, een meisje die een jongen kent. En die jongen wil eigenlijk meer dan alleen maar een zoen. En uh, dat wil zij niet. Zij wil eigenlijk een beetje de vrijheid behouden. Maar uh, ja, het is een, uh, het is een lekker zomerzeuntje. Ja, het, het is een bekend fenomeen, hè? Ja, nou. <laughs> inderdaad. Ja, ik bedoel, ooit zijn we allemaal jong geweest. Dus... Ja. Ja, ja. Nou, en uh, ja, de clip die je erbij gemaakt hebt, uh, ja. En we blijven jong van binnen. Uh, dat sowieso, zo, ja. Dat, uh, althans, dat proberen we wel, laten we het zo zeggen. Ja, het is ook, ja. ja, ja. Kijk, ik bedoel, ja, de buitenkant op de duurde zwaartekracht, die wint er toch. Dus hè, daar, valt, uh, daar valt weinig. Ja, tegenwoordig kan je er wel wat aan doen, maar hè, als, ik, als, ik, als ik naar bepaalde personen kijk, dan wordt het, uh, ja, wordt het daar niet beter op. Laat ik het zo zeggen. Ik laat het in het midden. Ja, ik heb, dan zeg ik het nog netjes ook. Ja precies, heel goed, heel goed, heel goed. Ja. Ja, hey. En je hebt de clip ook gezien hoorde ik net? Ja, ja ik, vind, ik vind het een leuke clip. Ik bedoel, je hebt uh, in ieder geval uh, de clip met een hoop plezier gemaakt, uh, neem ik aan. Ja, Tenminste, ik dat uh, straalt in ieder geval uit. Ja, ik heb er heerlijk aan gewerkt. Allemaal mooie mensen om me heen, een goed team. En ik uh, ben er heel erg trots op. Ik had er totaal geen verwachtingen van wat het zou gaan doen in Nederland. En welk hokje ik ga worden gestopt. Maar ik moet eerlijk zeggen, het wordt overal ontzettend uh, positief ontvangen. En uh, ja, wat ik, allemaal, wat, ik, wat ik er nu allemaal mee mag doen en waar ik allemaal kom... is, uh, is alleen maar superleuk. Allemaal extra, extra. Ja, ja want uh, jij deed alleen maar uh, hiervoor... Uh, ja, je, je gaat al een tijdje mee natuurlijk uh, in, in de business. Ja. Uh, ja. Maar uh, ja, een hoop mensen kennen je natuurlijk ook van uh, Covers. Ja. Nieuwe uh, ja. Uh, ja. ja, daar zitten natuurlijk ook uh, enkele eigen nummers tussen... Ja, ook. Ja. Uh, zit maar er die ook, zijn uh... er nooit uitgebracht. Sorry? Maar die zijn verder nooit uitgebracht. Nee, nee. Uh, dat was maar eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, zit er iets aan te komen dat je zegt van nou, uh, hè, daar gaan we wat mee doen? Gaan we daar een, een album van uitbrengen? Of? Ja, de, ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel met, met, met, dit, met deze eerste single. Uh, kriebelt het wel. Het kriebelt zeker om, uh, om verder te gaan, dus ik ga zeker uh, uh, meer platen maken. Ja. Uh, de volgende wordt een duet. Samen met, uh, samen met Dennis Alberti. Oké. Okay. Uh, nou ja, die kennen we allemaal wel. Uh. Ja, die kennen we allemaal. Ja. Dus dat is een, dat is een prachtig, uh, prachtig duet, komt eraan. En daarnaast. Ga, ...blijf ik wel ook solo projecten uh, gewoon inderdaad doen... ...en ik hoop dat uh, dat, dat ooit op een, uh, op een mooi album gaat komen... ...ja, een mooi verzamelalbum. Ja, en dat, uh, dat, de titel is, daar ook al, uh, is die ook al bekend? Of, uh, nee, nee. Ga je, nee, ga je dat nee, nog niet nee, vertellen? Nee, oh. nee, nee, dat is, dat, uh, nee, de titel is verder nog niet bekend... ...maar uh, je, bedoelt, oh, je bedoelt over het album? of over Nee, nee, over, uh, over samen het uh, duet met oh, samen de wet. Ja, dat weet ik wel al, maar dat ga ik nog lekker niet vertellen. Nee, dat dacht ik al. <laughs> ik heb al een hoofd weggegeven. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou ja, we wachten het af. Ik bedoel, ja, en ik, ja. Kijk, ik hoop in ieder geval zo uh, uh, mocht uh, de volgende single uitkomen, ja, tegen die tijd. Hoop ik je toch hier een beetje te kunnen introduceren, ja, zeg maar. Zeker, zeker. De duet komt in ieder geval, zo rond september, oktober komt het duet uit. Oké, okay, een beetje het najaar. Ah, Oké. Okay. Hey, uh, ja. Kunnen ze jou nog ergens volgen? Heb je nog een eigen site? Uh, ja, sowieso Facebook kunnen ze je volgen? Ja, zeker weten. Ja, je kan me eigenlijk bijna overal wel vinden hoor. Ik heb eigen website ww.lie. Uh, wwwliestreepje uh, uh, www nnl ja. en uh, mensen kunnen mij op Facebook, op Instagram of Twitter ik ben op Spotify te zien op YouTube kun je natuurlijk mijn filmpje bekijken en het liefste heb ik dat je hem downloadt op iTunes ja. en als mensen dan toch heel erg leuk vinden dan zouden ze ook nog naar Hit, uh, Hitforum kunnen gaan naar Hollands Hitforum en dan zouden ze ook nog kunnen stemmen op mij omdat ik dan hoger in de lijsten kom ja. Hey, dat is spreken. Is er ook nog iets met uh, uh, TV Oranje of zo, waar ze op kunnen stemmen of niet? Uh, ja, volgens mij wel. Ja. Ik kom daar inderdaad voorbij. Daar heb ik, mo daar heb ik morgen ook opnames van. Hè? Toppers van Oranje. Ja. Dus uh, ook daar kom ik voorbij en ook daar kun je stemmen. Ja, zeker. Graag. Oké, okay, nou ja. Ik bedoel, uh, ik zou zeggen allemaal doen. Ja. Toch? Hé, hey, uh, ja. ik ga het, uh, in ieder geval jouw nummer draaien. Ik doe het niet. Nou, ik doe het wel. Ja, en, leuk. Uh, leuk. Ja. Top dat je hem gaat draaien. En ik, uh, ik hoop je sowieso de, bij de volgende ronde ja, uh, misschien uh, uh, samen met uh, Dennis hier te zien. Ja, ja, ja. ja. Nou, je gaat zeker bij Dennis opperen. Ja. Komt goed. Nee, het zou leuk zijn. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. <laughs> hey, ik ga hem draaien. Oké. Okay. Ik zou zeggen bedankt voor uh, je tijd. Ja, jij bedankt voor het interview. Zijn Graag dan. gedaan. Hé, hey, hetzelfde. Doeg. Doeg. Best geluk en ook wel knap. ...is het rien en ik doe het niet. En uh, ja, gewoon allemaal lekker... stemmen. Ja, gewoon doen. En uh, ja, we hopen ze gewoon... Uh, ...volgende keer uh, ja, samen met... Uh, ...Dennis Alberti hier te krijgen... ...in de studio. We gaan lekker verder... ...met uh, Monique Smit en uh, Tim Douwsma. En uh, langzaam wordt het zo... Maar nou, dat is zeker al begonnen.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 Monique Smit hier op die 106.9. Tim Douwsma en Langzaam wordt het zomer. Nou, dat is het al. We gaan verder met Lorraine. En ja, Euphoria. Euph Euphoria. Zo is het. Je kent het vast nog wel. Het Songfestival natuurlijk. Tot 7 uur ben ik bij u. Stop doing the things you do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 clips of the heart De titel van dit nummer natuurlijk. Total Eclipse of the Heart. Dat zeg ik. Bonnie Tyler, jaren 70. Heerlijk nummer. Dan lekker verder met een Nederlandstalig nummer is, uh, ja, de nummer 5 uit de Entertainment. Uh, ja, top 5 natuurlijk. En uh, hoe kennen het ook anders? Itemar van het End. Uit de Entertainment for You, dat top 5. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan. Je liet me gewoon buiten staan. Je bent mij aan het ontwijken.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 Staande nummer 5 in de Entertainment Dutch top 5. Iet maar van het End en voorgoed voorbij. We gaan verder met Imani en Where Are You? Blijf lekker luisteren tot 7 uur. Ik zie een in a broken hearts, leaves are falling in the park, every day is a question mark. Het is jammer dat het haast weer opzit Ja, we hebben nog uh, een kleine vier minuten te gaan En uh, ja, we kunnen nog een lekker plaatje draaien van uh, 6-6 uh, serie En uh, jij bent van mij Verliefd zijn ken ik niet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 Ja maar alles jij bent van mij Wat wij hebben is speciaal Wij zijn één, wij zijn één Je geeft me kracht als jij weer is naar me lach. Naar me lacht. Hey, Ik wil mijn liefde met je delen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 Je delen geen spel meer dat is verleden. Want ik wil je alleen voor mij. Ja, maar alles jij bent van mij, ja, dat was hij je dan en uh, Nasari. En jij bent uh, van mij, en uh, ja. We gaan er een klein beetje een eind aan breien, want uh, ja, het is uh, haast zover, het is haast 7 uur. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, ja, graag tot volgende week weer. Groetjes, bye bye en een goed weekend.